In Herberg de Zwarte Hand maken de duivelse dokter Kaligaar en zijn huichelige handlanger notaris de Vlerk van Klaas afwezigheid gebruik om zijn kamer te doorzoeken. Schurft en cholera. Waar is dat dagboek? Kuifje albums. Niets dan kuifje albums. Stel Kalligaar. Ze hoort er iemand ons. Er moet toch iets zijn. Die pummel loopt hier al weken rond. Hij moet toch al wat aanwijzingen verzameld hebben? Ik wist het. Ik wist dat jullie erachter zaten Maar jullie kinderachtig clubje, samensweerders Jullie hebben iets verschrikkelijks gedaan, iets onmenselijks. En nu zijn jullie doodsbang dat Klaas erachter gaat komen. Integendeel, lief kind. Het enige doel van ons genootschap is het beschermen van de status quo. Omdat wij... Leugens! Priester Damnatius had al lang door wat voor duivelspel jullie speelden. Hij zou jullie ontmaskerd hebben ook. Maar je hebt zijn liefde voor mij misbruikt om hem te chanteren. En al heb je hem niet zelf van de kerktoren geduwd, Kalihar, toch hou ik jou verantwoordelijk voor zijn dood. Ik merk dat er met jou niet te praten valt. Notaris de Vlerk, hou haar in bedwang. Ik, maar het ziet er mij nogal stevig in uit. Hmm, daar hou ik net van. Mijn stop nu eens met vriendelijk, hè. Laat mij los! De lantaarn! Wat? De lantaarn is kapotgevallen. Het gordijn staat al in brand. We moeten hier weg, Kalinga. Ga jij maar alvast naar buiten. Ik kom zo duidelijk nadat ik me met haar heb beziggehouden. Uh, eindelijk alleen jij en ik. Eens zien wat die kwal van een damnatius zo aantrekkelijk aan je wond. Nee! Kom, kom, het zal niet al te veel pijn doen. In tegenstelling tot een shot in uw klotentand. Oh? ho. <lacht> Hela, gij derde-rang Savantas. Hier zie je. Goed geprobeerd, Klaas, maar die vent is gelijk iets steviger dan gedacht. Marieke, pas op voor die balk. De nierberg. De Nerberg staat in brand. Plussen, plussen, dat moeten we doen. Ik heb nog een nummer staan. Maar zet er wel voorzichtig mee, hij was nog van onze rangéezaler. We zijn en de klas. We gaan eraan. Belang niet. Langs hier. Uh, langs de stallen dan. Nee. Die staan al volledig. En brand. Kom, dan lukt wel. Ho! Oh. Dat was raar. Zeg, Philippe! Ziet uw wijf daar niet meer Bill? Ja, dat zou goed kunnen. Goh ja, niet te doen, hè? Philippeke! Philippeke! Hier ben ik! Oh, Godzijdank dat ik al gevonden heb. Oh, oh. Onze Nerberg Philippe! Ons huis! Alles! Echt! Hey. Hey. Echt! Goh, mens. Dat is een zaak voor de verzekering, nee. Het is niet alsof dat er iets van waarde... Mijn steen! Wer is stier, wer is wer Filip! Laat hier een brok toch achter! Filip! Filip! Daar, de uitgang. We zijn gered. Oh nee. Huh? Blijf jij maar hier. Marike! Loop door, Klaas. Red u zelf! Nee, wacht. <laughs> Oh, <laughs> my